8 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De wet op de inlichtingen en Veiligheidsdiensten wordt aangepast na de negatieve referendumuitslag van 21 maart. Dat hebben de regeringspartijen vandaag besloten. Gegevens worden minder willekeurig en meer gericht op bepaalde personen verzameld. Daarnaast mag afgetapte informatie alleen met buitenlandse veiligheidsdiensten worden gedeeld, als die geheime diensten ook werken volgens de Nederlandse democratische normen.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 saudi arabië krijgt voor het eerst in meer dan 35 jaar weer een bioscoop. In de hoofdstad Riyadh. opent later deze maand de eerste vestiging van een Amerikaanse keten. En de komende vijf jaar volgen er nog veertig. In de filmzalen mogen mannen en vrouwen door elkaar zitten. Kroonprins Mohammed bin Salman heeft al meer sociale hervormingen doorgevoerd. Vrouwen mogen voortaan ook autorijden en stadions bezoeken.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 Stop. Femke Halsma is hier te gast. We hebben even goed bijgepraat. Macht en, we hebben het afgezoend. En het gaat nu weer heel goed. Macht en Verbeelding uh, heet haar essay. Schreef ze voor de filosofie maand. Is ze mee uh, door het land aan het uh, toeren. Wordt veel geïnterviewd. Uh, ze staat ook met een, een theatervoorstelling. Ja, theatervoorstelling. Ja, hoe beetje, zou je het willen noemen? Hè? Het is te chic. hoor. Uh, het is te Het is een theatercollege. Het is een theatercollege. En het grappige is wel... het The er komen heel veel mensen op af. Ja. En mensen willen dus toch horen wat jij... eigenlijk ja. in een hele simpele vorm... namelijk gesproken ja. wordt met wat beelden. wilt nou, vertellen? Wat beelden? Het is um, Bart van Dam, um, uh, een vriend, kunstenaar... die daar wel een prachtige... doorlopende montage achter heeft gemaakt. Ja. En, en eigenlijk vertel jij... een persoonlijk verhaal. En vertel jij een politiek of een maatschappelijk... of een, ja, hoe zou je ja. het zeggen? Ja, maatschappelijk, nou ja het, het is deels anekdotisch. Het, het gaat over wie wij zijn over onze nationale identiteit. Ja. Um, onderdeel daarvan hoort ongetwijfeld daar waar we eigenlijk eindigden... in het vorige eeuw. Uh, eeuw, uh, <laughs> waarschijnlijk ook wel, maar ik bedoel dan uh, uur. Uh, links heeft zich, beschrijf jij, beschaamd afgekeerd van haar eigen erfenis. Ja. En conservatieve rechts is ermee vandoor gegaan. Dat schrijf jij, ja? Ja. En dan gaat het over mensen als Thierry Baudet... dan gaat het over Frits Bolkenstein. dan gaat het over Geert Wilders... Pim ja. Fortuyn en ga zo maar ja. door. Ligt dit dus toe? Nou, eerlijkheidshalve is dat niet mijn analyse... maar de analyse van Marijn Oudernamse. Um, um, ik dacht, socioloog is hij die, die gepromoveerd is op een proefschrift... dat heet The Conservative Embrace of Progressive Values. Dus de conservatieve omarming van progressieve waarden. En het is vooral, dit is vooral zijn analyse. Hij zegt daar heeft hij volgens mij ook gelijk in. Is dat terwijl. Um, ik, ik gebruik als sleutelmoment gebruik ik de lezing van de danuille van Kok in 1995, waarin hij zegt dat hij de ideologische veren wil afschudden. En dat doet hij onder verwijzing naar, socia naar uh, socialistische dictaturen. Ja. En dat is eigenlijk heel gek, want hij maakt zichzelf verantwoordelijk... voor iets waar hij helemaal geen verantwoordelijkheid voor draagt. De Partij van de Arbeid in Nederland is altijd een buitengewoon... gematigde en reformistische partij geweest. Maar hij neemt heel grote afstand daarmee, ook van de jaren 60 en 70. Um, legt chänen aan de dag. En dat doet hij op een moment dat mensen als Bolkestein ook bezig zijn... de jaren 60 en 70 al heel erg... Um, te beschen. Te, te beschen. en. Wel. Is zelfkritisch daarin geweest? Of wat is dat? Ja, hij voegt zich naar de, de, de tijdsgeest. Is natuurlijk na de val van de muur is er vrij triomfantelijk door conservatieve liberalen gezegd dat het kapitalisme overwon. En dat eigenlijk alle alternatieve maatschappijvisies ten dode waren opgeschreven, dat je dat niet meer hoefde te proberen. Dat was de tijdsgeest in de jaren negentig. Paars was daar natuurlijk ook tot op grote hoogte de uitdrukking van. Mm -hmm. En um, uh, en Kok in die lezing, eigenlijk net als Clinton op hetzelfde moment in de Verenigde Staten en Blair in Engeland, voegen zich naar die tijdsgeest en zeggen ja, de liberaal, um, neoliberale orde is de orde waarin wij opereren en waar wij ons ook naar voegen. En Eigenlijk terwijl dat gebeurt, um, terwijl dus een, een belangrijk deel... eigenlijk het meest dominante deel van links, de sociaaldemocratie... zich voegt naar die liberale orde, um, zie je dat een aantal... Conservatieven opstaan en de progressieve waarden... waar ze eigenlijk al die decennia niets van hebben moeten hebben... vrouwenemancipatie, um, uh, de vrijheid van homoseksuelen... gelijkberechtiging van homoseksuelen... Um, plotseling wel centraal gaan stellen. Met name om het tegenover moslims te kunnen plaatsen als het westers gedachtegoed. Ja, maar hoe heeft dat dan kunnen gebeuren... dat progressief uh, Nederland, progressief links... dit zich heeft af laten pakken ook? Nou, kijk, de, de suggestie die daarvan uitgaat... dat was ook de kop in trouw. Ik, um, ik denk niet dat dat... Links Nederland opgehouden is dat te vinden. Die is nog, staat nog steeds op de barricades voor um, uh, homogelijkheid, voor vrouwenemancipatie. Maar zit wel in het defensief, omdat ze bijvoorbeeld ook de godsdienstvrijheid verdedigt en andere mensenrechten. Um, waarmee ze automatisch weer in een dubieus vaarwater komen, omdat ze daarmee ook nou, die dubi vrijheid dubieus. Kijk, um, door, door nieuw rechts zo noemt Marijn Oudernamse ze eigenlijk, is. Um, bijvoorbeeld vrouwenemancipatie, vooral uitgelegd als een hoofddoekjesverbod. Mm -hmm. En vergelijkbare repressieve maatregelen. Tegelijkertijd zal je um, de deze um, uh, nieuwrechtse stroming nooit horen... over bijvoorbeeld een quota om uh, een vrouwen sterkere positie te geven... in het bedrijfsleven. Maar was er dan toch iets aan de hand met het zelfvertrouwen... van progressief links? Ja. Dat ze, dat ze zich eigenlijk heel erg in de boom lieten jagen. Ja. Uh, en nog steeds laten jagen, zou je kunnen zeggen. Want iedereen is toch een beetje bang voor nieuw rechts. Ja, en laten oren daarna hangen. Sterker nog, mensen als BUMA enzovoort, die nemen ook ideeën over. Ja. Om, om maar Zeker. Uh, nou ja, dat is dan wel een heel politiek onderwerp natuurlijk. Maar ook om, om, om de kiezer, om, om het ook mee te krijgen in een ja. manier van denken. Ja, nee, de, uh, uh, dat, dat is ook zo. Um, kijk, we zijn, dat is de enige keer dat ik 9-11 noem, um, is dat er het cultuurpessimisme dat in de jaren negentig begon op te komen, hè? Het, het, het multiculturele drama, het idee dat het eigenlijk met de Nederlandse verhoudingen heel slecht ging. Dat kreeg natuurlijk met 9/11 de moord op Pim Fortuyn, de moord op Theo van Gogh, nog veel meer kracht. Um, het, het, het, eigenlijk kun je zeggen dat waar in um, uh, de hele vorige eeuw de Nederlandse politiek beheerst is geweest... door het debat over de sociale verhoudingen... en de verdeling van welvaart... is vanaf 2000 grofweg um, dat debat vervangen door een meer cultureel debat. Um, hoor je erbij of hoor je er niet bij? Uh -huh. En in dat debat hebben progressieve mensen eigenlijk nooit goed uh, kunnen aarden. Uh. En heb jij een idee hoe dat komt? Of hoe dat komt dat dat zelf vertrouwen dan toch zo wankel was. Terwijl het ook zo dominant was in deze samenleving. Nou, ik denk... Uh, het, het heeft ook te maken met die concties van nieuw rechts... en linkse spijtoptanten. Um, er, er, er is uit die generatie van de jaren zestig en zeventig... zijn er nogal wat mensen overgestapt... ofwel naar het bedrijfsleven in, en hebben nu goudgerande um, uh, inkomens... ofwel um, zijn in de loop van hun leven banger, Conservatiever geworden. Ja. En dus ja, het, het is eigenlijk is dat, is, laten we zeggen, het progressieve, um, hoopvolle gedachtegoed is wat verweest geraakt. Geldt dat niet ook een beetje voor eigenlijk iedereen van die progressief linkse uh, groep Nederlanders? Ik kijk wel eens om me heen en ik denk: uh, vroeger liepen we met een spandoek. En tegenwoordig zijn we eigenlijk allemaal op een bepaalde manier... zeker iedereen die in een grote stad woont... is al miljonair door het huis dat hij bezit, om nou maar eens wat te noemen. We zijn heel conservatief geworden en behoudend en materialistisch ook. We geven het toch eigenlijk ook helemaal niet op voor andere mensen. Dat wat jij citeert, Joost Swagerman citeer jij... Daar kon ik me eigenlijk ook wel een klein beetje in vinden. Ik weet eigenlijk niet of je het nou citeerde... omdat je het ermee eens was of nee, niet. Ik was het ermee oneens. Je was het ermee oneens. Ja, kijk, ik, ik, ben, um, ik ben heel hoopvol over... Uh, natuurlijk, kijk, um, ik gebruik bewust het woord optimisme niet zo. Omdat optimisme gaat ervan uit dat alles goed zal komen. En hoopvol ben je veel meer als je wel erkent... dat er hele grote problemen zijn, maar ook... Um, Hoopt dat het beter wordt. Ja. En ook ik denk ook dat er reden is om uh, ervan uit te gaan. En natuurlijk zie ik, ik zie het consumentisme, ik zie de enorme milieuvervuiling, ik zie wat ons bedreigt daarin. Ik zie ook natuurlijk wel de intolerantie. Maar ik zie ook heel andere dingen. Ik zie ook dat op het moment dat we een enorme toevloed hebben van uh, asielzoekers, met name uit Syrië, is dat we op een gegeven moment zoveel mensen hebben die zich als vrijwilliger me melden om te werken. Dat we ze niet meer kwijt kunnen. He, dat, dat er geen, geen plek meer is. Um, ik zie ontzettend veel mensen in Nederland... die ook gewoon hun best aan doen zijn en gewoon willen samenleven. Ik zie ook dat de tolerantie afneemt. Ik bedoel, de helft van de Nederlanders vond begin jaren 90... dat er te veel migranten waren. Dat is nu nog een derde. Dus, dus want even na dat citaat van Zwageman toegaand... Egelmanen zelf ontplooien. Ja. Want zo noemt hij onze generatie een generatie waar die zelf... Nee, niet onze generatie. Dat is de generatie die... van de babyboomers. Ietsje voor zo. ons. Nou, waar wij de kinderen van zijn, hè, zou, ja. je, zou je ja. kunnen zeggen. Maar de, daar drijven wij op voort. Hè, en hij schetst toch wel een beeld van... van nou ja, een, een, een, een, een groep van arrogantie en eigendunk heeft hij het dan over. Ja. Daar, daar zet je eigenlijk toch best een positief geluid tegenover. Ook uh, omdat je niet je. Nou, ik, ik haal op een gegeven moment Hans Richard aan. Een politicoloog die een heel groot onderzoek heeft gedaan naar de jaren 60 en 70. En die zegt. met dit, dit negativisme over die jaren. wordt de intellectuele kracht van een hele generatie wordt tekort gedaan. En dat is niet wat men verdient. Ik bedoel, er is, laten we zeggen. vanaf de Tweede Wereldoorlog tot de jaren 80 is de verzorgingsstaat. maar ook de democratische rechtsstaat in Nederland. in grote mate opgebouwd. Dat heeft een enorme mate van creativiteit vereist in het vinden van hele grote oplossingen. Bijvoorbeeld voor arme ouderen. Voor um, uh, weet je, de grote projecten in de volkshuisvesting die er zijn geweest. De Mammoetwet. Uh -huh. Die arbeiderskinderen toegang gaf tot hogere niveaus van onderwijs. Natuurlijk waren er, um, was er gedrag in de jaren zeventig dat onuitstaanbaar was. Maar ik vind, en ik heb Joost Sagerman altijd heel erg hoog gehad... Dus ik wil hem daar niet de verkeerde indruk in wekken. Maar ik vind hem in, in dat pamflet, wat ik aanhaal... vind ik dat hij veel te weinig bestand is... tegen um, dat hij te veel meehoudt met, met de wolf in het bos. Met de conservatieve tijdgeest. Maar eigenlijk vind je dat ook van, van dat hele progressieve links, hè? Want, want eigenlijk zijn we allemaal een beetje meegaan. Nou, toch? kijk, wat ik, wat ik doe is... Um, ik, mijn, mijn boekje baseert zich op een uh, theorie van Richard Rorty. Uh -huh. Een Amerikaanse filosoof. En die... Um, uh, de, die heeft een boekje geschreven, Achieving Our Country... waarin hij ook links heel erg aanvalt. En hij onderscheidt eigenlijk drie stromingen in links. Hij onderscheidt uh, progressief links. En dat is eigenlijk zijn dat de mensen... Je kan Obama als een late vertegenwoordiger van de progressief links. Maar dat is vooral eerder in die 20e eeuw in de Verenigde Staten... dat zijn de mensen geweest... die de grote werkgelegenheidsprojecten hebben gedaan... grote sociale projecten... Amerika eigenlijk gelijkmatiger, eerlijker hebben gemaakt. Um, maar zegt... Rorty, aan het eind van de jaren zeventig in de Verenigde Staten. valt die linkse beweging, die altijd progressief was. geloofde in verbetering in twee delen uiteen. Uh -huh. um, uh, eigenlijk verandert het paradigma. en wat je overhoudt. is een technocratische stroming. En in die stroming plaats ik bijvoorbeeld Kok... en een deel van de Partij van de Arbeid... een defetistisch en cultuurpessimistisch links. Um, en daar zet hij op die twee helften... daar zet Rorty de aanval op in. En die aanval neem ik eigenlijk over. Daar ja. steun ik hem in. En waarvoor ik pleit, dat is eigenlijk dat we... Een aanval met het behoud van het goede dan toch... Ja, nee, kijk, Rorty bepleit eigenlijk voor de terugkeer van, uh, uh, van, van het progressieve denken. Van het geloven in vooruitgang. Waar hij links vooral op aanvalt, is dat zij het geloof in vooruitgang zijn kwijtgeraakt. Mm -hmm. En dat is de aanval die ik overneem. Um, waar ik het echt mee eens ben. En wij zijn, vind ik, in Nederland het geloof in vooruitgang... op twee manieren kwijtgeraakt. Voor een deel zijn we verzand in technocratie. In kleine stapjes zetten. Um, en eigenlijk niet meer geloven dat je nog verandering kan aanbrengen... in die dominante liberale verhoudingen. Dat is de, het ene. En de andere, dat is um, eigenlijk dat cultuurpessimisme overnemen dat uh, door, door nieuwrechts en door populisten steeds wordt gevoed. Daarin breng je ook een onderwerp aan... Uh, een stukje verderop in je, in je pleidooi... waarin je het begrip... Nationalisme uh, herwaardeert. Uh, dat is op zich wel uh, bijzonder. Want in ja. het eerste deel uh, zeg je eigenlijk van uh, uh, conservatieve rechts is er vandoor gegaan met een aantal ja. mooie waarden waar wij ja. heel erg voor gevochten hebben. En in het tweede deel zeg je, ik pleit eigenlijk voor een begrip dat juist door die conservatief uh, rechtse uh, beweging ja. zo uh, ja. uh, uh, naar zich toe is getrokken. Dat ja. is namelijk nationalisme, maar niet ja. op de manier zoals wij dat nu uh, gebruiken. Dat woord. Hoe moeten nee, we dat anders... Nee, een nationalisme heeft vooral de klank gekregen... natuurlijk van um, xenofobie, uh -huh. van uh, mensen buitensluiten, van uh, geweld. Um, maar... Um, en geen nationalisering, geen Europa. Dat wordt er tegenover gezet. Altijd. Er wordt eigenlijk altijd gezegd... als je um, bijvoorbeeld Europa belangrijk vindt... De, dat is natuurlijk echt de populistische retoriek. Als je Europa belangrijk vindt... of als je gelooft in internationale solidariteit... dan ben je tegen Nederland. Mm -hmm. Dat is wat heel veel populisten zeggen. Uh, uh, Thierry Baudet zegt zelfs... dan ben je oikofoop. Ja. En wat ik eigenlijk zeg... is betekent dat dan? Hè? Ja, je bent, je bent tegen het thuis... Van, ja. Uh, dat ja. Nederland is. En wat ik zeg, en dat doe ik onder verwijzing naar uh, Heijen van Randwijk: zeg ik nee, het echte Nederland, het Nederland waar ik trots op ben. Van de is... van Randwijk van, van VN, hè? Uh, uh, ja, de oprichter van de, de Ouders van Vrij Nederland. Schneider, ja, nee, die heeft, die heeft ooit een prachtig manifest geschreven in Vrij Nederland tegen de pollutionele acties. En daarin definieert hij eigenlijk wat Nederlanderschap voor hem is. En dat gebruik ik ook in het theatercollege. En hij zegt: um, Mijn volk wortelt niet in bloed en bodem... maar is een gemeenschap van recht en menselijkheid. Um, zo verwoordt hij dat. En hij zegt... Nederland is een internationalistisch land. Een land dat de mensenrechten zeer serieus neemt. En daarom kan hij niet voor de politionele acties zijn. En mijn stelling is... dat ik ben heel trots op mijn land. Daarom ben ik een beetje nationalistisch. Liever zou ik zeggen patriotistisch. Uh -huh. Dat is meer... Uh, ja, allemaal saksisch... Um, is dat ik de internationale tradities van Nederland... Um, onze verbondenheid met andere delen van de wereld... onze um, solidariteit met mensen die kwetsbaar zijn... ons geloof in emancipatie, onze mensenrechtelijkheid... dat beschouw ik als de kern van Nederland... en dat is het land waar ik heel erg trots op ben. En dat is ook het land dat ik verdedig. En daarmee uh, zeg je weer iets over... Uh, het zelfbewustzijn eigenlijk van progressief Nederland. Uh -uh. Want dit, dit, ja. dit is een, een hoopvolle steen, steentje ja. aan, een, aan een toekomst waarin je dus wel kunt zeggen dat je trots bent op Nederland. Terwijl dat toch in linksprogressieve kringen echt heel erg lang een totaal foute mededeling is geweest. Ja. Waarom is eigenlijk linksprogressief Nederland altijd zo oordelend geweest als het ging om. Nou, volgens mij. Waar, waarom doen wij dat zo, zullen we maar zeggen, hier in Nederland? Ja, weet je, dat, dat zijn ook van die dingen die heel vaak herhaald worden. Maar in, mijn, in alle jaren dat ik politiek actief was... heb ik altijd moeten rekenen met de behoorlijk harde morele oordelen... die aan de rechterkant van het politieke spectrum werden geveld. Mm -hmm. He, de, dus, de, maar ook bijvoorbeeld de omschrijvingen als deugdmensen of goedmenschen... die komen niet van links, die komen van rechts. Ja. Waarmee altijd hele zware morelen... gesproken. Nee, maar ook zo'n morele oordelen worden geveld. Um, Kijk, de tegenstelling tussen nationalisme en internationalisme... is met name in de jaren negentig ook ontstaan. Um, en het is heel jammer dat ook uh, progressieve mensen... zich in de fuik van die tegenstelling uh, zijn gezwommen. Dat hadden ze eigenlijk niet moeten doen. Je kan heel goed Nederland als een internationaal georiënteerd land verdedigen. En daar trots op zijn. En jij bent dat? Ja, heel erg. Ja. En dat wil je ook uitdragen. Ja. En soms ja. krijg je bijna het idee euh, tegen de klippen op. En uiteindelijk hè, tegen de klippen op, omdat de stemming zo. Nou, ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, is het niet bier ik... in een vies glas, bedoel ik? De schuimkaart nee, uh, is schuimka uh, uh, meteen weg. Ik weet het niet. Um, kijk je. Je, je, je zou kunnen zeggen dat ik een roepende in de woestijn ben. Ik ben eigenlijk meer geneigd om te denken... dat ik ook uitdrukking ge geef aan een alwisselende stemming. Um, een, een zich wijzigende stemming. Kijk naar de laatste verkiezingsuitslag, bijvoorbeeld hier in Amsterdam... Of kijk naar het Hierin opkomen, Amsterdam uh, was, was GroenLinks bijvoorbeeld heel erg ja, zichtbaar. Maar, maar, maar is het is een heel, is, is natuurlijk een sterk progressief elan. Je ziet heel veel lokale partijen opkomen. Daar kun je eigenlijk. Die kun je niet links of rechts plaatsen. Daarmee zou je ze te kort doen. Maar waar. Je, ik denk wel de, wat ze met elkaar gemeen hebben, is een praktische veranderingsgezindheid. Mm -hmm. En ook volgens mij zijn het partijen die vrij hoopvol zijn. Maar je ziet overal sociale ondernemingen opkomen, uh, nieuwe vormen van activisme. Die. Um, niet alleen maar anti. Bijvoorbeeld de MeToo-beweging. Black Lives Matter. Um, zijn ook bewegingen van mensen die zich ook wel degelijk engageren. En ook hoopvol zijn. Ja, maar waarvan jij wel zegt. die zich niet groeperen. Dus het zijn bewegingen die voor iets staan. maar die zich niet tot één grote beweging uh, laten bewegen. Nee, wat ik. Wat ik ja, wat ik, wat ik, daar heb je gelijk in. Wat ik zeg is dat. Uh, wat ik mis, en dat is eigenlijk de oproep die, die in, in het SC zit... is dat in de jaren zestig en zeventig... er ook allerlei maatschappelijke en culturele initiatieven waren... zoals er nu ook zijn. Ja, maar die hoorden bij elkaar. Nou, nee, er waren intellectuele en, en politieke leiders... progressieve leiders die deze initiatieven bij elkaar veegden. En, um, en daarmee ook extra kracht gaven. En wat ik... Um, wat ik in Nederland noodzakelijk vind... is dat er een groter gevoel van urgentie komt. Dat tegenover dat aanhoudende cultuurpessimisme... een beweging van hoop komt. En dat betekent ook dat mensen moet, bereid moeten zijn... om met elkaar samen te werken. Uiteindelijk eindig je met... Nederland bevindt zich niet op dat naar beneden hellend vlak. Ja. Maar er is een groot onvervuld verlangen... naar grotere rechtvaardigheid en meer menselijkheid. Dat wordt niet vervuld door repressie of polarisatie... maar wel door trots, hoop en verbeelding. Daarvoor is praktische politiek nodig, stapsgewijs hervorming. Er wordt kostbare tijd verdaan met onderlinge concurrentie. Alleen met samenwerking kan een keerpunt worden bereikt. Ik kon er niks aan doen en ik bedoel het ook helemaal niet beledigend. <lacht> uh, ik, moest, ik moest opeens aan thee drinken met Job ik, Cohen denken. Ik, kan beetje, ik bedoel, na dit begin kan, dan ik, dan kan ik natuurlijk ik, alles hebben. Jij kan heel veel <lacht> hebben. Ja. Thee um, drinken met Job Cohen, dacht ik aan. En toen dacht ik... Oh ja. Nee, dat was, nee, je bedoelt het kopje koffie met Wouter Bos. Nee, thee drinken met Job Cohen. Daar werd altijd gezegd, Job Cohen zei altijd... een goed middel is om weer verbinding te zoeken in deze samenleving... is, is thee drinken Volgens hem. mij dronk hij nooit thee, maar werd hem dat altijd toegedicht... door nou ja, geen stijl. Ik heb, ik heb het nog maar even opgezeld vanmiddag... Ik maar het is een uitspraak bedoeld. die hij nog kort geleden oh, heeft herhaald... dat hij daar nog steeds achter staat. Maar hij heeft hem altijd als belediging om zijn oren gekregen... Dat zijn, zijn pogingen om mensen bij elkaar te brengen. Ja, maar ik bedoel, ik, bedoel, ik bedoel eigenlijk niet zo... dat we met elkaar gaan zitten thee drinken of koffie drinken. Nee, nee kijk, ik, mijn oproep is toch van een andere... in zoverre er een oproep in zit, is van een andere orde. Namelijk... Intellectuele leiders, politici. Ik, als je in zoverre Nederlandse intellectuele kent... dat zijn over het algemeen vooral commentatoren op de politiek. Ja. Uh, mensen die aan de zijlijn staan en elke week in de kranten schrijven... hoe slecht de politiek het weer heeft gedaan. En zich nooit engageren. Ik heb geen behoefte aan dat intellectuele zich partijpolitiek engageren. Maar misschien wel um, ja, toch proberen bijvoorbeeld... Een, een, laten we zeggen, de, de richtinggevende argumenten argumentatie aan te reiken... bij al die sociale... en culturele initiatieven... die je ziet van mensen die proberen... de samenleving te hervormen. Dus dat zijn mensen die, die wat losgezongen zijn... maar wel boven de materie staan. Zijn ja. de mensen er dan niet meer? In Nederland? Ja. Nou, ik, je, je bedoelt intellectuelen. Ja, intellectuelen. Nou, Bas Heijn is een, een intellectueel. Die schrijft steeds. Zeker. En ook alleen, over... alleen, nou ja, ik vind Bas Heijn ook wel een voorbeeld van iemand. die elke week vooral de politiek becommentarieert. Het, het, het, het patroon is toch meestal links maakte er een rommel van. rechts maakte er een rommel van. gelukkig analyseren. Okay. Mensen het beter. die meer verbinden, hè? dat zoek je dan. Nou ja, nee, ik probeer. Kijk, ik, ik denk dat je in de Anglo-Saxische traditie. heb je voorbeelden van economen en anderen die lang zich met onderwerpen durven bezig te houden. Ook oplossingen durven aan te reiken. Ik wil denken aan mensen als Amartya Sen, Robert Reich. Ja. Er zijn heel veel voorbeelden van intellectuelen die zich engageren. En dan bedoel ik niet partijpolitiek, maar wel met onderwerpen... Oplossingen proberen te zoeken, maar iemand die het in Nederland uh, wel probeert, maar nog wel eens alle kanten uitschiet, is Ewald Engelen. Mm -hmm. En dat mm -hmm. is iemand die wel zich engageert zonder dat hij, laten we zeggen, de, de, de, de, nou ja, het intellectuele toren echt verlaat. Ja. Hoe is dat voor jou als je zo lang niet meer politiek actief bent? Maar ja, je laat in het theater en in je essay... en, en er, is nog, er zijn veel essays verschenen en boekjes de afgelopen jaren... je laat steeds je stem horen. Ja. Maar je laat je stem wel horen, zeg maar... nou, je staat niet midden, in, midden op de stip. Nee. Zou je weer op de een of andere manier... zou er weer een stip moeten komen? Nee. Er moet geen stip meer komen. Nee, kijk ik ben. Ik, dat heb ik wel in mijn memoires wel beschreven. Is um, dat ik.. Um een diep verlangen had na 11, um, 12 jaar om meer te kunnen nadenken. Ik had zoveel meningen gespuit. Ik bedoel, je kon me s'nachts wakker maken en op een knop drukken en er kwam, en dan kwam een kwam mening, mening uit over de A.O.E. de WHO, de oorlog in Afghanistan. Het doet zo... niet ja. ja, ik kon mezelf niet meer horen op een gegeven moment. En ik heb heel erg lang... Maar je kunt ook zeggen, je studeert. kan jezelf niet meer horen, maar ik kan ook zeggen, je kan het misschien niet laten. Nee, maar kijk, ik, ik, zo'n essay, daarmee hoop ik toch eigenlijk ook gewoon de kennis van ons land te verrijken. En ik rijk de literatuur aan en ik hoop, laten we zeggen, de blik te verruimen. Um, als politicus probeer je natuurlijk vooral mensen te sturen, dat wil ik niet. Nee, klaar dat ermee. Is, ja, maar niet omdat ik een hekel aan de politiek heb, helemaal niet, maar dat heb ik gedaan. Ja. Ja. Ga je iets op je tegel schrijven wat ons kan verruimen, wellicht? Het hm. mag ook een vraagoefening zijn. Ik, ja. Wil je het houd... meteen horen? Of, uh... Ja, Jij gaat schrijven en dan ga ik ondertussen vertellen... dat je met het Theatercollege een vrij land nog te zien bent... op 6 april in Zoetermeer, 10 april in Meppel en 18 april in Waalwijk. Femke Halsma heeft een essay geschreven. Het is een pittig, mooi pleidooi. Ja, ik vind het wel een pleidooi. Het is uitgekomen in de Filosofie Maand. En ik wacht nu op wat jij opschrijft. Wat ga je opschrijven? Dat uh, is een beetje... Een rommelig vertaald citaat van uh, Rebecca Solnit. Ja die, die ja, die heeft een fantastisch boekje geschreven. Dat heet Hope in the Dark. En um, zij gebruikt de metafoor van uh, de roeier. Zij is zelf een roeier. En uh, zij beschrijft hoe je eigenlijk naar de toekomst moet kijken. Dat is als de roeier. Je roeit achterwaarts met je gezicht naar het verleden... naar de toekomst toe. Dus um, achterwaarts naar de toekomst roeien. Dankjewel, Femke. Zometeen om half negen langs de lijnen en omstreken. Met Gert van Hof en Herman Wechter. Tot morgen. Dank, mevrouw Hansema. Dit was aflevering 4171. Morgen om half acht. Jawel, Peter Apostel met Mandjaren live vanuit Vieren... waar het Oosterscheldekreeftseizoen is gestart. Tot dan. NTR.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 De wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten wordt aangepast na de negatieve referendumuitslag van 21 maart. Dat hebben de regeringspartijen besloten. Gegevens worden minder willekeurig en meer gericht op bepaalde personen verzameld. Daarnaast mag afgetapte informatie alleen onder voorwaarden met buitenlandse veiligheidsdiensten worden gedeeld. Voorstanders van een referendum over de donorwet... hebben de eerste hoorde genomen. Ze hebben binnen een dag 10.000 handtekeningen verzameld. En dat is veel sneller dan, dan nodig was... want er geldt een wettelijke termijn van 48 uur. De volgende stap voor het afdwingen van een referendum... is dat er binnen zes weken na 3 mei... 300.000 handtekeningen worden gezet.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 Langs de lijn en opstreken. Met Herman Wechter en Gert van het Hof. Goedenavond en welkom. We volgen vanavond de kwartfinales in de Europa League. Onder andere het Portugese Sporting met Bas Dorst tegen Atletico Madrid. Eindelijk, eindelijk, eindelijk is het zover. De Amsterdam Arena gaat definitief de Johan Cruijff Arena heten. Zometeen meer daarover. En de bedenker van zorgrobot Tessa komt langs. Een bijzonder robotje dat niet alleen vol zit met technische snufjes... maar ook een bloempot op haar hoofd heeft. Compleet met een plantje. Ja, dat leggen we na negen uit. En dan komt ook Ari Koops langs. Die stopt als technisch directeur bij de schaatsbond. Dat en nog veel meer. Luister lekker mee tot 11 uur. Kijken kan ook via de webcam. Ja. De inlichtingenwet wordt aangepast. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie... zijn het eens geworden over een aantal veranderingen. Op deze manier hopen ze gehoord te geven... aan de uitslag van het referendum van twee weken geleden. In Den Haag, politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, goedenavond. Wat... Goedenavond. Hallo, wat gaat er veranderen? Ja, uh, uh, nou, er komt steeds meer informatie binnen. Maar wat we nu in ieder geval weten zijn een aantal punten. Uh, het sleepnet, zoals het uh, uh, werd genoemd... vooral door de tegenstanders van de wet... die wordt ingeperkt. Uh, uh, de uh, diensten mogen niet meer ongericht data gaan verzamelen. Dat komt in de wet te staan. Het niet meer, uh, geen willekeur meer. Dat was een wens van een deel van de Kamer en die wordt overgenomen. Gegevens, tweede punt, mogen ook niet zonder meer met buitenlandse diensten worden gedeeld. Nu is het al zo dat samenwerken met, uh, uh, alleen met bevriende diensten mag. En uh, daar zijn criteria voor. Wie zich vriend mag noemen en wie niet. Dat gaat onder meer over uh, of je doet aan de democratische normen en waarden die wij hier in Nederland hebben... of je een militair dan wel een burgerregering hebt... en dat die burgerregering ook toezicht houdt op die diensten, dat soort normen... Um, dat gaat dus nu ook gelden voor het uitwisselen van gegevens. En dat moet voorkomen dat informatie die nog niet is bekeken... door Nederlandse diensten zomaar ongezien in handen komt... van fouten dan wel dictatoriale regimes, zoals ze dat noemen. En uh, wat we nu ook weten is dat de bewaarterm van al die gegevens die worden verzameld door de AIVD en de MIVD... dat die uh, wordt aangepast, niet zozeer bekort. Het is nu uh, in de wet drie jaar dat ze die gegevens mogen opslaan. Dat is extreem lang als je kijkt naar andere diensten uh, in de wereld. Dat wordt dadelijk drie maal één jaar. Ieder jaar moet er opnieuw worden getoetst... of het nog nodig is om die gegevens te bewaren. Zo ja, dan mag je ze nog een jaar vasthouden. Worden ze daarna weer getoetst, dan nog een jaar, maar daarna... moeten ze echt verdwenen zijn. En als het niet meer nodig is... om ze te bewaren, dan moet je ze weggooien. En ja, dus de vraag natuurlijk... Is dit, uh, een echt, komt dit echt tegemoet... aan de wensen van de nee-stemmers? Of is het toch een beetje een doekje voor het bloeden? Nou, die vier coalitiepartijen... die denken dat ze komen aan de bezwaren van de tegenstanders. Want, uh, zo hoor je... wat hoorden we tijdens de campagne? Waar had het nee-kamp problemen mee? Nou, dat sleepnet, dat was te breed... dat moest worden beperkt. Dat uh, Die gegevens uitwisselen... Met met andere diensten dat moest worden aangepast, gaan ze dus nu ook do uh, doen. Er is veel kritiek geweest op de bewaartermijn. Die wordt wellicht niet, nou ja, die wordt enigszins bekort... of in ieder geval aan bepaalde toetsen onderhevig gemaakt. Uh, dus dat passen ze aan. Op die manier hopen ze dat ze het tegemoet doen... of denken ze zelfs dat ze tegemoet komen aan al die bezwaren... van de mensen die nee hebben gestemd in het referendum. Ja, De coalitiepartijen zijn het dus eens, maar als die wet zo wordt aangepast... kunnen CDA en VVD er dan nog wel mee leven in de Tweede Kamer, die wilden vasthouden aan wat er al stond. Ja, ja, sterker nog, ik, ik hoorde een CDA op een gegeven moment zeggen van... ik zou het liefst tegen deze wet stemmen, omdat ik vind dat die niet ver genoeg gaat. Uh, uh, maar na het referendum zeiden ze in ieder geval wel dat ze best bereid waren... om te kijken, in ieder geval bij het CDA, naar eventuele aanpassingen. Maar die mochten dan de effectiviteit van de wet... en dus de armslag van de diensten niet in de weg staan. Nou, dan zou je kunnen concluderen, omdat ze hiermee hebben ingestemd... dat het logisch is dat aan die voorwaarden is voldaan. Maar dan moet je weer de vraag stellen... ja, als er op die manier niks verandert... zijn dan de aanpassingen die ze doen puur cosmetisch? Zijn die voor de bühne? Of verandert er dan wel degelijk iets... Allemaal, zeggen ze, achter de schermen... deze wet die wordt wel degelijk op substantiële punten aangepast... maar de hoofdlijn blijft staan. En nu is maar de vraag wat, wat wij daar met z'n allen uh, mee moeten. Ik weet wel wat de oppositie uh, daarmee uh, moet. Die ze daar zeer, zeer kritisch naar gaan kijken. Ja, we gaan die oppositie zo laten horen. Dankjewel, Lars Geerts vanuit Den Haag. En laten we dat gelijk maar even doen. Aan de lijn Kamerlid Katelijne Buitenweg van GroenLinks. Goedenavond. Hm? Ja, goedenavond. Nou, u heeft uh, grote moeite met, uh, met de huidige WIV, de huidige wet. En er lijkt dus nu een akkoord over de aanpassing van die wet. Bent u er ja. blij mee? Nou, ik ben er heel erg blij mee uh, dat ze hem gaan aanpassen. Ik, uh, ik vind het goed. Er was natuurlijk aanvankelijk, uh, werd daar nog zeer over getwijfeld... omdat inderdaad vooral CVD VVD en CDA zeiden... nou, we gaan gewoon door. Dus het is echt uh, een pluim uh, dat ze hem hebben aangepast... of dat ze dat gaan doen... Um, ja, de inhoud. Ik hoor het ook, uh, de, de geruchten. Ik heb ook nog een aantal andere dingen gehoord. Bijvoorbeeld dat ook toch een iets betere bescherming komt... voor de journalistieke bronbescherming en voor het medisch beroepsgeheim. Uh, dat zou ik heel fijn vinden als dat inderdaad ook wordt toegevoegd. Ja, en voor de rest is het heel erg nog kijken... naar wat het inderdaad nou precies allemaal wordt... He, want bijvoorbeeld over die buitenlandse diensten... betekent dat dat ook onze bevriende diensten... die gegevens niet mogen doorgeven aan dan weer... Uh, niet bevriende diensten. Ja, want anders heeft het niet dan... zo heel veel zin, natuurlijk. Anders heeft het niet zoveel zin. Daarom. Dus heel vaak zit de duivel wel in de, de, devil zit in de detail. Maar um, ik moet zeggen, ik vind het in ieder geval heel goed dat wij deze stap wagen. En dan is het nu aan ons om te kijken: van ja, uh, mogen we heel eventjes uh, uh, alles zwart op wit zien om het goed te bestuderen? Ja, nou, dus in eerste instantie. Klinkt het alsof u er best wel tevreden mee zou kunnen zijn... maar u zegt het, de devil is in de details, dus we moeten eerst de details bekijken. Moet die wet dan weer helemaal door de politieke molen? Ik, het hangt er van af hoe ze het gaan doen. Ik denk, um, um, in principe moeten zij uh, nu uh, een reactie geven. En ik, de wet zoals die is vastgesteld ooit door de Kamer... die gaat sowieso in per 1 mei. Um, en ik weet dan niet of dit dan een soort wijzigingswetsvoorstel uh, wordt. Dat weet, ik weet niet helemaal hoe dat in elkaar zit. Maar uh, um, kijk, wij hebben als tegenstanders steeds gezegd... Uh, wij vinden een heel groot deel van de wet goed... want ten opzichte van de vorige wet uh, kwamen er veel meer waarborgen in. Uh, maar er was 10% waarvan we echt zeiden... van ja, daar zit wel echt fundamenteel probleem. En dat ging inderdaad over die streep net. Dat ging over het delen met die buitenlandse diensten. Ja. Ja, uh, u zegt van, nu u, u kijkt er positief tegenaan. Nou, ik kijk er in ieder geval positief tegenaan... Dat dat ze goed hebben begrepen dat dit onze bezwaren waren... en op welke wijze ze eraan tegemoet zijn gekomen... ja, dat moeten we echt uh, morgen, denk ik, uh, goed gaan bestuderen. Nou, we, succes met het bestuderen daarvan... en uh, we zijn benieuwd naar uh, de uiteindelijke reacties... Kamerlid katelijne Buitenweg van GroenLinks. Het heeft even geduurd voordat de kogel definitief door de kerk was... maar het is nu rond ruim twee jaar na het overlijden van Johan Cruijff... wordt de Amsterdam Arena omgedoopt tot Johan Cruijff Arena. In april vorig jaar spraken de gemeente Amsterdam de Arena en Ajax... al. Die Intentie uit om de naam te wijzigen. We zijn nu dus een jaar verder. De directeur van de Amsterdam Arena Henk Markering legt uit waarom er zoveel tijd overheen is gegaan. Nou ja, het proces heeft zo lang geduurd. Uh, niet vanwege de naam op zich. Het uh, proces heeft lang geduurd omdat er drie, vier andere elementen in de discussie zijn gebracht. die gewoon wat meer tijd vergen. Om... Wat voor elementen zijn dat? Nou, die hebben te maken met, uh, de, ja, de, de, zoals het mooi heet, de governance van het stadion. Uh, die hebben te maken met een aantal financiële zaken, contractuele dingen. Het is een, uh, een samenstelsel van dat soort uh, zaken die, die wat meer op bestuurlijk niveau ligt. Nou, En We hebben dus een paar weken geleden gezegd, uh, ook met uh, de geboortedag van Johan in het vooruitzicht... Ja, wij willen eigenlijk niet langer wachten. Het is ook niet uit te leggen aan de wereld waarom dat zo lang moet duren. En, uh, dus wij gaan dat punt, hè, dat element uit die discussie gewoon eruit trekken. En uh, wij nemen de beslissing om de naamswijziging gewoon nu uh, door te voeren. En wie heeft uiteindelijk daar uh, de beslissende rol in gespeeld? Uh, dat hebben wij als ARENA uh, besloten. Uh, de, onze raad van commissarissen uh, samen met de directie. Want uh, als ik het goed begrijp... Is het zo dat er dus verschillende zaken geregeld moeten worden rondom de arena? Dat die, al die zaken tegelijkertijd in één stuk zouden worden behandeld. Met daarin ook de vraag, kunnen we de naam veranderen? Ja, dat was onderdeel van de package deal. Ja. Alleen het werd een beetje de dupe van, het, van de discussie over andere dingen. Dus vandaar dat we nu gezegd hebben... Ja, die, uh, die andere zaken, daar willen we nog over doorpraten... maar laten we nou dit naar voren trekken... want het heeft uh, lang genoeg geduurd. En, uh, en het is ook een beetje gênant op een gegeven moment. Want u voelde de druk wel? Ja, zeker. Uh, er zijn bepaalde dingen die, die kun je niet te lang uitstellen. Dat voelt niet goed... Uh, en, en uh, het, het is ook niet uit te leggen, denk ik, aan, aan de wereld uh, waarom dat zo lang moet duren. Die vraag kregen we natuurlijk ook heel vaak. Waarom duurt dat zo lang? Nou, dus uh, ik denk dat wij blij zijn dat we op deze manier in elk geval dit dossier uh, in werking hebben gezet. Is dit, uh, wat is de impact geweest van het overlijden van, uh, van de burgemeester hierop? Nou ja, kijk, dat heeft het proces natuurlijk niet versneld. Ten eerste was Van der Laan een hele grote Ajax-fan en een kruif-fan. En hij vond het ook een heel belangrijk symbool voor de stad. Dus hij heeft zich daar heel erg sterk voor gemaakt. Voor die naamswijziging. En een burgemeester ja, dus praat natuurlijk ook nog uh, echt wat meer voor, uh, voor het hele volk. Dus hij was de man die, uh, die dat heel duidelijk uh, in, in dat totale fruitmandje uh, heeft, uh, aan de orde heeft gesteld. In welke rol heeft de kruidfamilie hier nog ingespeeld? Nou, die hebben een, een belangrijke rol gespeeld. Ten eerste was het natuurlijk contractueel het een en ander te, uh, te regelen. Uh, nou, dat is vrij soepel uh, gegaan. Uh, het is belangrijk dat uh, de, de eerste uitspraak was belangrijk natuurlijk dat de familie dit graag wilde. En dat, uh, dat heeft... Uh, dat kwam ergens eind 2016 uh, ter sprake. Hè, want uh, Johan is overleden in, in maart uh, 2016. Maar aan het eind kregen we het signaal van nou, de familie zou dat wel zeer op prijs stellen. En toen is dat eigenlijk ook in de gesprekken uh, uh, aan de orde gekomen. En we hebben daar ja, over alle zaken uh, hebben we met, de, uh, met de familie of de vertegenwoordiging van de familie daar veelvuldig contact over gevoerd. En dan duurt het misschien wat langer, maar wel trots over het feit dat het nu eindelijk voor elkaar is? Ja, zeker. Het is natuurlijk, uh, daar gaan we een beetje aan voorbij. Het is natuurlijk een prachtige naam. Met Johan Cruijff Arena. Daar gaan we de hele wereld zeg maar, over. Er zal de hele wereld op reageren. Dat is een geweldige een grote naam. En een groot voetballer die we, die we ook eren voor de stad. cetera. Dus in, die, ja, in dat opzicht voelt het natuurlijk helemaal goed. Dat was de directeur van de Amsterdam Arena, Henk Markering, in gesprek met collega Erik van Dijk. Praat erover verder met Tom Egbers. Toch een beetje onze ambassadeur van de Johan Cruijff Arena. Want Tom, goedenavond. Ja, jij noemde de arena al consequent het stadion... dat schandelijk genoeg nog altijd niet de naam van Johan Cruijff draagt. Is, is eindelijk ja, recht gedaan? Uh, ja, ik, ik, ik, ik weet niet of ik het woord schandelijk uh, Zeker erbij heb gebruikt. Citeer vrij. Maar dat had ik heel goed kunnen doen. Want uh, dat is het eigenlijk ook. Uh, jij, jij merkt het nu terecht. op nee. En meneer Markering, die we zojuist hoorden, die merkt ook terecht... op. het begon een beetje gênant antwoord Nou, Het woord beetje kan daar weggelaten worden... Dat was uiterst gênant. En ik vind... Uh... <tieft> laat vooropstellen dat het goed is dat het nu gewoon gebeurt. En dat is het allerbelangrijkste. Maar het feit dat de arena moet wachten... tot het moment dat ze horen van de familie Kruijf... dat ze dat wel op prijs zouden stellen... dat dat dan eerst weer een half jaar overheen moet gaan... dat is natuurlijk ook gênant. Maar het is nu denk ik niet meer het moment om, uh, te, om te zeggen... Van, ja, dit deugt niet en dat deugt niet en dat, dat had beter kan. We moeten met z'n allen blij zijn dat het nu gewoon zover is... Want we hebben een George Best uh, Airport in Belfast. Uh, Johan Cruijff is toch, denk ik wel, van dezelfde, van dezelfde allure en status. Het zal verdomme tijd worden. Het is uh, inderdaad heel goed dat wij de allerbelangrijkste voetballer uit de Nederlandse geschiedenis... en een van de belangrijkste uit de wereldgeschiedenis, nou, het minste waarmee we hem kunnen eren... dat is met de vernoeming van dat stadion in Amsterdam-Zuidoost naar hem... De Johan Cruijff Arena, dat klinkt best goed. Ja, en, en ook internationaal, hè? want dat telt ook mee, toch? Ja, kijk, natuurlijk. Niemand in het buitenland zou begrijpen waarom dat inderdaad zo lang duurt. Dat zei uh, Mark Link, zojuist ook. Ja, we kregen daar natuurlijk toch wel vragen over. Ja, natuurlijk krijg je daar vragen over. Niemand snapt dat. Uh, ik weet nog dat... Uh, kort na het overlijden van Johan Cruijff... speelde Nederland uh, een wedstrijd op Wembley... ik was daar bijna... Wembley aan de buitenkant, overal. Johan Cruijff, uh, grote portretten. De minuutstilte was... Uh, ja, dat was, dat was natuurlijk in, in, in Engeland en ook in de rest van de wereld... is Johan Cruijff een van de cultuurdragers van het internationale wereldvoetbal. En dat is iemand, uh, ja, die moet natuurlijk... Dat, dat is een icoon, dat is, dat, die, die moet je vanzelfsprekend eren. En iedere dag dat dat langer duurt dan... Uh, dan zeg maar een week na zijn overlijden. Dat is tussen genantse woorden. Maar goed, dat is al gezegd. Uh, het, het is nu zover. Dat is gewoon iets om blij van, blij van te worden. Het ja. is zover. Het is dit Johan Cruijff Arena. En zo noemden we hem al. Want van wie is het stadion nou eigenlijk? En van wie is de club nou eigenlijk? En van wie is het voetbal nou eigenlijk? Uiteindelijk is het van de mensen. En niet van de mensen die over contracten gaan. Dankjewel Tom en fijne avond nog. Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel, you know, wel, Gert. Vanaf vandaag ligt het boek De Laatste Getuigen in de winkel. Het verhaal gaat over de 94-jarige Wim Allozerij... die in de Tweede Wereldoorlog drie concentratiekampen... en een scheepsramp overleefde. Verslaggever Reinhard Meijer zocht hem op... tijdens de presentatie van het boek in Kamp Amersfoort. Toen ik werd gevangen genomen... toen ben ik eerst naar de Terpenstraat geweest... in de sigerijsdiensten. Dan ga je naar de gevangenis... en dan ga je naar het Kamp Amersfoort. En dan... Merk je, het is anders als een gevangenis. Appels gaan ruwer met je om. Maar nog steeds voor mij draaglijk. Dus na een aantal weken, ik ben maar drie, vier weken hier geweest. werd ik doorgevoerd naar Duitsland. En dat is het tweede kamp waarin u terecht kwam? Nee, kwam ik in Noe, ik kwam terecht. Ja, dat was een kamp. Daar werd je gelijk uit de trein geknuppeld. daar werd je opnieuw onthaald. Van alles, ja, van je waardigheid ontdaan. Je was niks meer. Je bent een slaaf. U hebt niet twee kampen overleefd, maar zelfs drie. Ja, Welke is... was de derde? De kampvuur was meneer Grim. Dat was een sadist. Echt een sadist. Bij hem gelden geen levens meer. Ja, hij zei ook letterlijk, of je werkt of je bent dood. Dat u drie kampen hebt ja. overleefd, hoe kan dat? Ik heb een enorme wil om te overleven. En ik heb daar ook dingen voor gedaan om te overleven. Geen slechte dingen, maar fantasiedingen. Een voorbeeldje. We moesten daar scheppen. En toen heb ik een keer pakken slag gehad, omdat ik niet genoeg deed. Ik dacht, dat moet niet gebeuren, want ik lag beneden. Op een gegeven moment pak ik stukken de scheppen... en loop ik gewoon langs die rij met die stukken de scheppen. En iedereen dacht, dat is een taak. SS, ze deed niks. Kabo's, niks. Ik liep gewoon op. Zo'n rij van, van 1500 mannen. Hè? En dat heb ik twee dagen gedaan. Toen dacht ik, stoppen. Merken ze wat ik doe, schoppen ze me dood. Want ik heb me ontrokken aan het werk, hè? Denkt u nog vaak terug aan uw tijd in die drie kampen? Nee, ik heb het echt uit mijn geest gegooid. Door Frank, de schrijver, ben ik weer helemaal teruggekeerd. Maar voor die tijd, ik moest er niks van hebben. Want als je alleen maar loopt te zeuren, dat heb ik meegemaakt. Dan... Mo waarom moet je de mensen ermee opschadelen? Dat is allemaal gebeurd. Ik kan het niet meer terugdraaien, Ik kan niet wegwerken. Als je alles zo zwaar gaat dat met het verleden gaat leven, heb je geen leven, de verzachterijen. Als u nu terugdenkt aan de jaren dat u in de kamp zat, wat is dan toch wat er boven komt bij u? Ja, dan denk ik aan een jonge vent van 20 jaar die daar alleen rondschardelt tussen de dood. Zo zie ik me dan wel eens als ik dan denk. Dan denk ik, hoe heb ik dat overleefd? Ik vraag het mij ook af. In die toestand die daar was. In al die drie kampen. Ja, ja, ja. Vooral hozen is heel zwaar geweest. Heel zwaar. Ik was wel altijd alert. En ik moet zeggen, ik heb een vrij slechte jeugd gehad. harde jeugd. Dus ik kon wat hebben. Ik wist die, die liefde niet en die verzorging niet. Vindt u het zelf eigenlijk bijzonder dat u er nog bent? Ik had nooit gedacht dat ik zo hard zou worden. Ik zei altijd tegen mevrouw, als ik stressig ben is het gebeurd. Ik heb zoveel meegemaakt. Dat het lichaam is zo op zijn donder gehad. Met de gesprekken die gekomen zijn ben ik wel gaan nadenken. Het is wonderlijk dat ik nog loef, dat ik actief kan zijn. Ik rijd nog een autootje. ik verzorg mijn eigen. Nou, u rijdt nog een autootje. U rijdt volgens mij heel wat kilometers per jaar. Hoeveel zijn dat er? 30.000. Ongelooflijk. Ja, ja. Wim Allozerij overleefde dus drie concentratiekampen... en een scheepsramp in de Tweede Wereldoorlog. En dat laatste heeft misschien wel het meeste indruk op hem gemaakt. Daar vertelt hij straks over, na negen uur. Ja, het kan nu moeilijk zijn ontgaan, het nieuws vandaag over de Oostvaardersplassen. Uit cijfers van Staatsbosbeheer blijkt dat bijna 3000 herten, runderen en paarden zijn overleden tijdens de afgelopen winter. Actievoerders reageerden vandaag heftig op het nieuws, voelen zich nog meer gesterkt in hun overtuiging dat de dieren in de Oostvaardersplassen onnodig lijden. Aan de lijn is hoogleraar, bioloog en oud-directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam, Jelle Reumer. Meneer Reumer, goedenavond. Ja, goedenavond, hallo. 3000 grazers die de winter niet hebben overleefd. Wat was uw reactie toen u dat hoorde? Nou ja, dat zijn er natuurlijk wel heel veel. Dat is uh, ongeveer de helft van de totale populatie. Maar aan de andere kant, ja, die dingen gebeuren natuurlijk in, in de natuur. Uh, alle, alle beesten die leven, die gaan ooit een keer dood. En uh, die, die gaan het in principe natuurlijk een keer dood als ze het slecht hebben. En we hebben nu een vrij strenge winter gehad. Uh, er, er waren om te beginnen natuurlijk al heel veel dieren. Hè. Daar zou je een discussie over kunnen voeren. Of dat er misschien niet te veel zijn voor dat gebied. Maar ja, op een te kleine ze oppervlakte, er, zegt ze u dan, er, dan eigenlijk. Ja, het is een kleine oppervlakte. Dus de, de, de hoeveelheid dieren per hectare is daar, is daar groot. Maar tegelijkertijd is dat wel langs natuurlijke weg ontstaan inmiddels. Ze zijn er ooit een keer ingezet. En vervolgens hebben ze dat wel zelf gedaan. Dus dat, dat is niet, daar is geen menselijke invloed meer aan te pas gekomen. Maar goed, dat zijn er misschien wel heel veel. En dan, uh, ja, dan hebben ze op een bepaald moment toch te weinig eten. En dat, uh, dat gekoppeld aan uh, ja, toch wel behoorlijk bitse temperaturen. Hè? Die, die Russische beers, zoals dat heette, die twee keer over ons heen kwamen. Ja, daar hebben die beesten natuurlijk ook last van. Um, dus ja, dan gaan er een hoop dood. En um, de, de, de, overigens 90% van de dieren die zijn overleden... die zijn dus uit hun lijden verlost he, door, ja, door door boswassers die, die hebben ja, ingegrepen. Ja, ja. Nou, stellen veel mensen ja, ja. dat de hekken rondom de Oostvaardersplassen... de grote boosdoener zijn? Kunt u daarmee eens zijn? Ja, tot op zekere zin wel. Uh, die, daar staan hekken omheen en daar lopen al die beesten rond. En nu, je kunt er natuurlijk ook over discussiëren of dat wel echt echt wilde dieren zijn of niet. Maar goed, er staan hekken omheen. Uh, en ik denk dat het grootste probleem is... dat, uh, dat uh, daar geen corridor meer is aangelegd. Hè. Dat is destijds door, uh, door staatssecretaris Bleker... is dat, uh, dat idee afgeschoten. Hè? Dus om de Oostvaardersplassen te verbinden met het Horstgevold en uiteindelijk met de Veluwe... die natuurlijk ook weer verbindingen heeft... verder het achterland van Duitsland. Ja, Dus dat er een doorlopende uh, lijn is voor de dieren. Ja, dat had natuurlijk een veel betere oplossing geweest. En, en wat mij betreft moet die corridor er eigenlijk nog steeds komen... en zou daarnaar geschreven moeten worden om die nog steeds te realiseren. Ik denk dat dan uh, een groot deel van de problemen uh, verdwenen zijn. Ja, de, Het klinkt alsof u zegt, de sterftecijfers zouden voor mij geen reden zijn... om in principe het beleid bij de Oostvaardersplassen los even van die corridor aan te passen. Want het is nee, de natuur. Ja, het is in principe de natuur. Kijk, er wordt natuurlijk enorm eh, emotioneel op gereageerd. En dat kan ik op zich best begrijpen. Omdat het natuurlijk dieren zijn die gaan dood. Terwijl je er naar kunt kijken. Hè, met, verder in de natuur is dat niet het geval. Er gaan overal ter wereld gaan, uh, gaan, gaan, gaan, gaan dieren dood. En de meeste zoogdieren, die, uh, nou, die grote, gaan wat langer mee. Maar de meeste zoogdieren gaan niet langer dan één of twee jaar mee. En die gaan gewoon een keer dood zonder dat we dat zien. Maar dit zien we, dus dat, dat maakt indruk... Uh, tegelijkertijd vind ik het ook wel een beetje selectief... Hè, want dan maken we ons wel druk over de, uh, die grazers in de Oostvaardersplassen. Uh, terwijl die dieren het honderd keer beter hebben... Dan, dan alle dieren die in Nederland in de bio-industrie uh, leven... en daar lijden en, en uiteindelijk natuurlijk ook allemaal naar de slacht gaan. Die zijn er, die zijn er veel slechter aan toe. Dus u zegt het is, het is selectief en ook een beetje hypocriet, hoor ik u dat ook zeggen? Ja, zekere, ik, ik, ik begrijp het wel, natuurlijk. Maar ja, het is inderdaad selectief en ook wel wat hypocriet. Ik denk dat we ons... In Nederland en daarbuiten veel beter druk kunnen maken over de misstanden in de, in de, in de intensieve landbouw, in de bio-industrie. dan over deze dieren die het in principe gewoon goed hebben. behalve op het moment dat het een keer misgaat en ze honger lijden en het koud krijgen. Ja, dan, dan gaat het mis. Ja, dan nou schreef je in de Volkskrant een artikelje over. en daarin, daarin zei je. het makken van de Oostvadersplassen is dat men natuurlijke processen laat plaatsvinden. in een onnatuurlijke setting. Dat, dat klinkt ook alsof je een een dilemma hebt wat is ontstaan bij, uh, ja, bij het begin... en wat dus eigenlijk continu weer terug gaat komen... Ja, nee, dat klopt. Ja, dat schreef ik overigens in trouwen, niet in de volksrand, maar dat terzijde. Uh, nee, dat klopt. Die, no die onnatuurlijke setting is gewoon dat hek wat er omheen zit. En ja. daarbinnen spelen zich natuurlijke processen af. He? Dat die beesten zich voortplanten, uh, dat die beesten grazen, uh, vegetatie opeten... en dat die beesten een keer doodgaan. Dat zijn volstrekt natuurlijke processen. Maar de, de omgeving, he? dus dat, dat, dat gebied van de 6000 hectare... waar een hek omheen staat, waar geen roofdieren in zitten. ik denk dat dat een hele belangrijke factor is die we vaak uit het oog verliezen... Er zitten geen roofdieren in dat gebied, he. dus geen wolven of beren of andere roofdieren die. Uh, die de populatie uh, van nature kunnen reguleren. Zou, he, dus, zou dat een het, oplossing dan ook zijn? Het, het, het, als de wolf weer terug gaat komen, waar het volgens sommige mensen wel naar uitziet... Ja, dat ziet er daar ja? ja, dan moet hij natuurlijk ook daar wel kunnen komen. Dus wat dat betreft zou die corridor ook geen slecht idee zijn. Uh, in andere ecosystemen werkt dat prima. Uh, die zijn overigens wel vaak veel groter natuurlijk. He. De Oostvaardersplassen lijkt groot... Maar die 6000 hectare is toch eigenlijk heel klein vergeleken... met veel grotere ecosystemen, zoals de parken in Afrika... of, of zoiets als Yellowstone in de Verenigde Staten. Die zijn honderd nou, keer groter of nog groter. En, en dus dan krijg je dan die processen die verlopen daar ook veel beter. Dus het is eigenlijk een te klein gebied wat dat betreft. Het staan hekken omheen, er zitten geen roofdieren in. En op zich spelen zich daar nu natuurlijke processen af. Maar de... de de, ja, de initiële setting, zal ik maar zeggen, die, ja, die vind ik toch niet echt heel natuurlijk. Ja. en Misschien dat we daar eens beter naar moeten kijken en, en, en, en zoeken naar oplossingen. en Wat mij betreft zou zo'n corridorverbinding met, met de Veluwe en het Achterland... zou een van de mogelijke oplossingen kunnen zijn. Ja, zou dat ook uw advies zijn mocht de commissie van Geel u bellen? Zeker. Ja. De bedenker van het project Oostvaardersplassen vindt dat het mislukt is... en dat de grote grazers daar weg moeten. Wat vindt u daarvan? Ja, dat, dat was professor Frank Berendsen. Dat is niet de bedenker. De bedenker is eh, Frans Vera... die ooit bij Berendsen gepromoveerd is in Wageningen. Uh, maar, ja, Berendsen heeft dat geroepen. Ja, ik, ik, Dat is ook misschien wel weer een beetje kort door de bocht. Uh, kijk, als je die grote grazers gaat analyseren die daarin zitten... er zitten in principe drie soorten in. Hè? Edelherten, koninkpaarden en, uh, en, en, die, en die runderen. Uh, hekrunderen. Dan zijn die edelherten, dat zijn, gewoon wilde, dat zijn echt wilde dieren... die van ouds in Nederland thuishoren... Die koninkpaarden en die hekrunderen... dat zijn, dat zijn terugfokresultaten van, van, van het begin van de 20e eeuw... waarbij men geprobeerd heeft om vanuit gedomesticeerde paarden en runderen... een soort oerpaard en oerrund terug te kweken. En, en, en die kweekproducten die zijn dus nu teruggezet in de Oostwaardersplassen. Dus je kunt je eigenlijk ook al afvragen... zijn dat nou echt wilde dieren of niet? Ja. Maar goed, ze zitten daar, ze leven daar. Euh, ze leven daar in het wild. Euh, hè, dus dat wil zeggen, er hoeft verder ook geen veterinaire toezicht op te zijn en zo. Ze hoeven ook geen oormerken te hebben. Zoals bijvoorbeeld de, de, de hooglanders op tien gemeenten. Die, die hebben wel oormerken, dat hoeven deze dieren ook niet. Daarmee zegt u eigenlijk laat ze, laat ze lekker staan. Alleen uh, ja, laat ze, breng een, laat een corridor ze aan, staan, duidelijk. Maar breng een corridor aan en probeer op die manier... toch iets natuurlijker omstandigheden uh, te creëren. Ja, Tot slot nog even, even heel kort. Uh, in Trouw schrijft u geeft de oostvadersplassen terug... aan de oorspronkelijke dieren, namelijk de vissen... Is dat een, een knipoog of een serieus idee? Nee, dat was, dat was een knipoog. Kijk, honderd jaar geleden zwommen daar natuurlijk spieringen en haringen rond. Ja. Uh, en nu lopen die dieren daar. Nee, dat was een, dat was dat een knipoog. Dat moeten we, we dat moeten we toch niet willen. Goed zo. Nee, nee Dank dat u lijkt wel. me niet. Jelle Reumer, um, hoogleraar, bioloog, oud-directeur natuurhistorisch museum. We spraken met hem over de Oostvadersplassen. Straks na het nieuws van 9 uur gaan we voetbal kijken. De kwartfinales en de Europa League en die houtkamp... houdt straks alles voor ons in de gaten. En uh, ja, dat, wordt, uh, dat wordt een, wordt een mooie wedstrijden denk ik. Zeker. Lazio tegen Salzburg, onder andere. En uh, Atletico tegen Sporting.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 Met een hele ploeg en het zijn hele vieze mensen. When the people look at us and they see you are not from here. Luister zondag tussen 9 en 10 in Radio Doc naar de podcast Pavel de Poolse Plukker. Some kind of way I want to be like the Dutch people. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Verbazing. Inspiratie. Verwondering. Nationale Museumweek. Ontdek ons echte goud.